11 uur, aan Thijssen met het NOS-journaal. Syrische troepen hebben volgens leden van de oppositie ongeveer 30 mensen gedood... die in Hama een moskee binnengingen voor het avondgebed. Hama ligt in het noordwesten van Syrië. Volgens activisten waren de schutters militairen die een wegafzetting bewaakten... samen met een militie die trouwens aan president Assad. Militairen staken de weg over naar de moskee... en schoten daar in het wilde weg met automatische geweren op moskeegangers, zegt een activist.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 Niet alleen bewoners van de wijk Kanaleneiland Eiland in Utrecht klagen dat ze slecht op de hoogte zijn gehouden door woningcorporatie Mitros en de gemeente Utrecht. Ook de politie noemt de informatieverstrekking gebrekkig. Agenten werden opgetrommeld om kanaleiland Eiland af te sluiten en te bewaken, maar over de gevaren van het asbest kregen ze niets te horen. De gemeente erkent dat de informatievoorziening beter kan. Afgelopen weekend werd een deel van de wijk afgezet nadat er bij werkzaamheden asbest vrij kwam. Bij nieuwe metingen in Kanale-eiland werd vandaag geen nieuwe asbestverontreiniging gevonden. De Basiliek Sagrada Familia in Barcelona krijgt een Nederlands laagje. Het bedrijf uit Winschoten brengt een coating aan die de buitenkant van het gebouw moet beschermen. Daardoor blijven de kleuren en beeldhouwwerken van de Sagrada Familia beter bewaard. Nu worden die onder meer aangetast door uitlaatgassen van het stadsverkeer. Er wordt al ruim 100 jaar gebouwd aan de Sagrada Familia van Gaudi. President John Atta Mills van Ghana is op 68-jarige leeftijd overleden. Hij was sinds 2009 president van het land. Mils had kilkanker, maar is toch onverwacht overleden. Hij werd onwel en stierf enkele uren later in een ziekenhuis. Mils deed al in 2000 en 2004 mee met de presidentsverkiezingen, maar werd toen niet gekozen. Vicepresident Mahama is vanavond beëdigd als nieuwe president van Ghana. Een miljoenenbrand in een Amerikaanse kernonderzeer blijkt te zijn veroorzaakt door een dokwerker die een dagje vrij wilde hebben. De 24-jarige man stichtte twee keer brand. De eerste brand richtte voor 400 miljoen dollar schade in een onderzeeër aan. De man zegt de branden te hebben aangestoken omdat hij leidt aan angstaanvallen en depressies. Hij kan een levenslange gevangenisstraf krijgen.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 Het weer. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 14. Morgen opnieuw een zonnige en droge dag. Bij een zwakke tot matige noordenwind. stijgt de temperatuur naar 23 graden... aan de kust tot 29 in het zuidoosten van het land. Ook donderdag zonnig en warm. En vrijdag neemt in de middag en avond de bewolking en kans op neerslag toe. In het weekend wordt het minder warm. Dit was het NOS Journaal. nacht.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 Buiten is het 19 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen. De nieuwe Revue wil meer lezers en is dus in gesprek met Willem Holleder over een nieuwe column. En zegt de hoofdredacteur, qua honorarium zijn we er nog niet helemaal uit. Nou, dat verbaast me helemaal niks, want ik ken die tarieven voor freelance journalisten... en geloof me, die liggen wel wat lager dan in Willems vorige branche. Maar als ik Holleder enigszins weet in te schatten... zal het hem toch wel lukken een beter tarief af te dwingen. Goedenavond en welkom bij Het Oog. Het leek meer op de avond avondvierdaagse dan op een gevaarlijk leger. Een filmpje dat vandaag over de wereld ging... van Iraakse Koerden trainend voor de oorlog in Syrië. Worden de Koerden straks de lachende derde in dat Syrische conflict? Dat vragen we ons zo meteen af. En we hebben een nieuwe vakantiebestemming. De Noordelijke Caucasus gaat namelijk flink investeren... om een toeristische trekpleister te worden. Over die Noordelijke Caucasus als vakantieland vertelt Arjen Erkel... die ondanks zijn, zijn maandenlange ontvoering in Dagestan... niet alleen maar slechte herinneringen aan dat gebied heeft. En we gaan het hebben over Eddie Vedder... vooral bekend als de zanger van de superband Pearl Jam... want hij treedt morgen op in Amsterdam. Over een superster die geen superster wilde zijn. En een miljoenenact die het klein wilde houden. Praten we met twee schrijvende fans die hem nareizen waar het maar mogelijk is. Leon Verdonschot en Rob Wauwmans. En om 5:12 voor de toekomst van de gedroste Cubaanse honkballer Diaz. Waar we beginnen met het nieuws van... Dinsdag 24 juli. Iets is er volgens de deskundigen helemaal misgegaan... bij het verwijderen van asbest in Kanalen eiland in Utrecht. Ging aan fout, ja. Want anders lig je niet... Uh... Duizend mensen van hun bed. Hoewel de directeur van woningcorporatie Mitros het nog op pech houdt. Waar we hiermee te maken hebben is dat we uh, uh, de pech hebben gehad... dat het een, een, hele, een asbestsoort is die heel makkelijk vervliegt. Maar dat vindt de deskundige onzin. Er is gewoon onvoorzichtig gehandeld. Dat je op een gegeven moment met je besmette kleren... trapportalen ingaat, uh, woningen ingaat. Een asbestaneerde doet dat niet. Niet geneen. Geneen in Nederland. Maar ja, wat heb je aan al dat gezwarte Piet... als je dagen van huis en haard bent verdreven? Mijn Ben boos boze zag je zuidelijk. Dan nou word je overrumpeld met informatie hoe asbest in elkaar zit. Dat hoef ik niet te weten. Ik wil weten hoe het weg kan. Hoe het in elkaar zit, dat boeit me niet. Daar kijk ik wel op internet. Opnieuw hevige gevechten in de Noord-Syrische stad Aleppo. Vliegtuigen van het regeringsleger zouden de stad hebben gebombardeerd. De Amerikaanse president Obama heeft het Syrische regime gewaarschuwd... geen chemische wapens te gebruiken. Given the regime of we will continue to make it clarify to Assad en those around him that the world is watching en dat they will be held accountable by the international community en deeds als they maken de the tragic mistake of using those weapons De Spaanse brandweer heeft de bosbranden in het grensgebied met Frankrijk onder controle. Tijd dus om de schade op te nemen. Alhoewel, zoveel op te nemen is er niet meer, zoals deze Nederlandse familie zag toen ze terugkeerde naar hun zwart geblakerde camping. Je laptop, je filmcamera, je kleding, alles. Haar spullen zijn nog vervangbaar. Als het s'nachts uit had gebroken, dan hadden we misschien allemaal levend verbrand. Dan had je de slachtoffer gebracht. Erger is het allemaal voor de 69-jarige Nederlandse eigenaar van de camping. Soms heb je zin om te zeggen, nou jongens, bekijk het maar. Hè? Want uh, het gaat echt moeilijk, moeilijk worden. Nog een paar nachtjes slapen en dan barst het Olympisch geweld in volle hevigheid los. In Londen maken ze zich een beetje zorgen voor opstoppingen in het verkeer en het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld in de doorgaans toch al zo drukke metro. Dat gaat flink dringen en proppen worden. I think it's het to be absolute carnage to be honest. They're expecting 260,000 people an hour to cope with. Um well in China apparently they deze have these guys who actually push you on the train, they squeeze you in. So if that's what you mean by coping, yeah. <laughs> dat was nieuws vandaag op Radio NTV. TV. wij vinden het heel lekker dat weertje. Ja, het lekkere beertje. De krant van morgen Eva de Jong. Ja, kredietbeoordelaar Moody's heeft een flinke bres geslagen... in het Teutoonse bastion der degelijkheid. Ja, die tekst komt uit de Volkskrant vanmorgen. Moody's zette Duitsland samen met Nederland en Luxemburg... gisteravond op de nominatie voor afwaardering. Is het eerste ratingbureau dat de toprating van Duitsland ter discussie stelt. En zo dreigt het laatste stevige anker van de eurozone op drift te raken. De stap van ratingbureau Moody's confronteert Europa met het feit dat de eurocrisis in een beslissende fase verkeert, schrijft de Volkskrant. Moody's heeft een eenvoudige motivering voor het besluit: de kans dat Griekenland de euro opgeeft is toegenomen en dat scenario heeft ook voor de sterke eurolanden zeer negatieve consequenties. NRC Next heeft een originele blik op de eurocrisis. De Europese leiders doen maar wat. Na 2,5 jaar Europese schuldencrisis lijkt dat volgens NRC Next een veilige analyse. Het is als een auto-ongeluk in slow motion. Je ziet het gebeuren, maar je kan er niets aan doen. De krant noemt overigens nog een paar toepasselijke metaforen, zoals de draaikolk en drijfzand. En volgens NRC Next kwam kredietbeoordeler Moody's gisteren tot precies diezelfde conclusie. De aanpak van de crisis is te reactionair en veel te veel stapje voor stapje. De oplossing is ook niet nabij. Bezuinigen en de belasting verhogen heeft als effect dat de economie minder groeit en de werkloosheid stijgt. Dus moet er ook geïnvesteerd worden en zo moddert Europa verder. De ontevreden kiezer woont niet meer in de stad, maar in de buitenwijken. Dat concludeert onderzoeker Josse de Voogd die de electorale landkaart van Nederland in beeld heeft gebracht. In een opiniestuk in Trouw waarschuwt hij dat politici zich goed moeten realiseren... dat vooral in de nieuwbouwwijken van Purmerend, Almere of Spijkenisse... een partij als de PVV groot kan worden. De proteststem wordt meer een preventieve stem, denkt de voogd. De wijken die in de jaren 60 en 70 werden gebouwd, gaan achteruit. De meer welvarende bewoners zijn vertrokken naar die nieuwe wijken... zoals in Purmerend en Almere. En daar zijn ze bang dat hun huidige rust wordt verstoord... omdat zich er opnieuw buitenlandse buren vestigen. Over wonen gesproken, de ontheemde Utrechters in de wijk Kanaleiland hoeven niet te rekenen op een goed gesprek met burgemeester Wolfse. Althans, niet op dit moment. Volgens de Telegraaf blijft Wolfse liever fietsen. Hij is namelijk op fietsvakantie in Engeland. De bewoners die hun flat moesten verlaten vanwege asbestgevaar begrijpen er niets van. En zoals het dan gaat in Utrecht maken ze van hun hart geen moordkuil. Schandalig. En hij ziet ons als tweede rangs burgers of woorden van gelijke strekking. Het gerucht dat directeur Rotscheid van woningcorporatie Mitros ook met vakantie gaat... doet de wenkbrauwen nog verder fronsen. Local burgemeester Isabella vindt overigens dat Wolf ze helemaal niet terug hoeft te komen van vakantie... want hij heeft alles onder controle. Spits signaleert een paar proefballonnetjes van politieke partijen... misschien wel in de aanloop naar de verkiezingen. Zo wil D66 dat alle ziekenhuizen een boete opleggen... aan mensen die niet komen opdagen op hun afspraak. Het probleem kost de maatschappij inmiddels zo'n 300 miljoen euro per jaar. D66-kamerlid Pia Dijkstra wil dat ziekenhuizen wettelijk wordt voorgeschreven... dat ze het aantal zogeheten no-show-patiënten terugdringen. Een boete zou een goed middel kunnen zijn. Ook het AD trouwens heeft dat plan gesignaleerd. De PvdA wil volgens Spits dat de Europese Unie... meer informatie bespreekbaar gaat maken via apps. Je weet wel van die handige programmaatjes voor op de smartphone... PvdA-europarlementariër Judith Merkies komt met het idee... naar aanleiding van de app die de Europese Commissie heeft gelanceerd... waarmee gestrande reizigers informatie kunnen vinden over hun rechten. Merkies vindt dat dat veel vaker moet gebeuren. Zij denkt bijvoorbeeld aan een app over de kwaliteit van drinkwater of zwemwater. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Atro heet het nummer en het wordt uitgevoerd door Colexico. en deze plaat werd in de hete zomer van 2003... helemaal grijs gedraaid bij Radio Tour de France. En wat u nu hoort is het geluid. Dat hoort bij een filmpje dat vandaag de ronde deed. We hebben het ook op onze site gezet, oog. En wat je ziet is een enorme optocht van jongens in uniform. Het lijkt iets meer op de Vierdaagse dan op iets werkelijk bedreigends. Het zijn Koerdische jongens die opmarseren naar Syrië. Judith Neurink is journalist in Noord-Irak en correspondent voor trouw. Goedenavond. Goedenavond. Ja, ze roepen ook iets. Je ziet die jongens marcheren. Ze zijn ongewapend, maar wel in een soort militaire formatie. En, en ze roepen de hele tijd iets. Wat roepen ze? Wij gaan naar Kamisli. En Qamishli is de, de stad op de grens tussen uh, de Koerdische regio van Syrië en Turkije. En uh, dit is een groep jongeren die getraind is. Een uh, groep uh, Syrische Koerdische uh, jongeren die getraind is in Noord-Irak. Uh, en die naar uh, Syrië teruggaan om daar uh, ja, eigenlijk uh, de Koerdische regio voor te bereiden op als, uh, als Assad uh, weg is. Wat is het doel? Wat, wat willen ze daar doen? Ze willen uh, voorkomen dat het een complete chaos wordt... zoals uh, dat uh, in Noord-Irak in 1991 Noord uh, uh, is geweest. Uh, ze willen zorgen dat op het moment dat er geen leger meer is... dat er geen politie meer is, dat er toch uh, uh, ja, troepen zijn... Die, uh, die zorgen dat de veiligheid gegarandeerd uh, blijft. Dus ze willen niet zozeer Assad verdrijven... maar ze wachten op het moment dat hij valt en dan uh, willen zij die opmars maken om de orde te herstellen. Ja, ja, en daarmee zijn ze eigenlijk iedereen uh, uh, een stapje voor. Want uh, zij zijn al bezig met... Uh, oké, okay, wat gaan we doen als, uh, als ze straks vrij zijn, als, als dat straks weg is. Maar ze zijn ongewapend. D dat lijkt me niet dat je daar heel veel kan uitrichten. Of, of zie ik dat verkeerd? Uh, ze zijn inderdaad in het filmpje zijn ze ongewapend. Uh, ze lopen in, in uniform uh, van... Uh, uh, van, van uh, president Barzani in, uh, in het noorden van Irak. Um, ik neem aan dat ze als ze eenmaal in Kurdistan van, van Syrië zijn, dat ze daar genoeg wapens zullen vinden. Want die, die zijn de afgelopen tijd door de oppositie uh, heel veel aangevoerd. En als uh, het leger, het leger weg is, dan zullen die het nodige achterlaten ook. Dus aan wapens geen gebrek. Dus ze trainen nu nog zonder wapens, maar die hopen ze daar uh, wel draad te zullen vinden. Om hoeveel jongens gaat het eigenlijk? Want dit, dit zijn Syrische Koerden in het noorden van Irak. Hoeveel Koerden zijn er eigenlijk in, in het noorden van Irak? En hoeveel Syrische Koerden? Uh, uh, in, uh, het aantal Syrische Koerden wat, wat gevlucht is vanuit, vanuit Syrië uh, naar Irak... Uh, ligt, als je kijkt naar de andere landen en andere buurlanden, eigenlijk relatief laag in totaal zo'n 9000 mensen. En daarvan is het grootste deel jongeren die gedisserteerd zijn uit het leger, die eh, het leger niet in wilden. Uh, en um, ja, de groep die getraind is, um, schattingen lopen uiteen. Het, het YouTube-filmpje heeft het over 2000 man. Uh, maar de schattingen van hoeveel mannen er nou echt uh, um, in, in aanmerking zouden kunnen zijn gekomen voor zo'n training, dat dat loopt op tot wel 5.000. Maar je hebt dus uh, Syrische Koerden in het noorden van Irak. Je hebt ook nog Koerden in Syrië. Je hebt Koerden in uh, Turkije. Heel veel verschillende groepen Koerden. Al met al wel een flink getal. Maar hebben die allemaal dezelfde agenda uiteindelijk? Uiteindelijk ja. Uiteindelijk is er één grote droom... die uh, de Koerden in de vier landen waarover zij verdeeld zijn... Uh, allemaal met elkaar delen. En dat is uh, weer één groot Koerdistan, alsjeblieft. En uh, dat is ook wat uitgedragen wordt uh, uh, door de president van, uh, van iraks Koerdistan, Barzani. Heeft, hij heeft dat herhaaldelijk gezegd, dat er uiteindelijk toch maar weer uh, één grote natie moet komen. Dat is voor een, een heel aantal van de Koerden in Syrië ook het uiteindelijke doel, maar dat zal niet zijn waar zij nu in eerste instantie zich op gaan richten. Want het is politiek veel verstandiger om in eerste instantie te proberen een staat te uh, vestigen binnen de nieuwe staat uh, van Syrië. Zoals dat ook in Irak is gebeurd. Een soort semi-autonome. Een, een staat binnen de federatie Irak. Maar de droom komt al met al wel dichterbij door dit Syrisch conflict. Uh, ja, het is. Het is heel, heel opvallend dat uh, in het, het Koerdische uh, noordoosten van, van Syrië... Uh, er al in ieder geval vier plaatsen zijn bevrijd, zoals men dat noemt. Uh, dat er, uh, de strijd die daar is, uh, beperkt zich eigenlijk tot de grotere plaatsen. Dat is Kamishli, Daar wordt gestreden met het Syrische leger. Maar voor de rest is dat leger vooral... Uh, bezig uh, met de grote, uh, grote uh, steden in de rest van Syrië. Dus dat is niet in grote getalen aanwezig. Dus het, het, het bevrijden om maar even in, in deze uh, woordenkeuze te blijven uh, van, van dat deel van Syrië, uh, dat, dat, dat, dat komt eraan. Turkije heeft al zorgen geuit over, over de Koerdische bewegingen aan, aan de grens van, van Syrië. Hebben ze daar gelijk in? Want zij hebben natuurlijk aan hun eigen uh, grenzen ook problemen met Koerdische minderheidsgroepen. Ja, waar Turkije zich vooral zorgen over maakt, is uh, wat doet de PKK. De PKK heeft uh, een, een dochterpartij uh, in Syrië die nogal wat aanhang heeft. Ongeveer een derde van de Syrische Koerden is uh, lid of is voor die partij. Um, uh, en Turkije heeft aan president Barzani in Irak gevraagd: uh, kun, kunnen jullie ervoor zorgen dat die PKK niet uh, de uiteindelijke macht krijgt? Dus die heeft uh, de verschillende groepen bij elkaar gebracht, de verschillende Syrische Koerdische groepen, die in Erbil, uh, de hoofdstad hier uh, in, in uh, Koerdisch uh, Irak, uh, een akkoord heeft gesloten uh, met ze. En dat akkoord uh, gaat ervan uit dat er een raad is die. Begint met uh, ja, het, het, het vestigen van een bestuur. Het ervoor zorgen dat uh, uh, nou ja, die jongeren bijvoorbeeld uh, uh, op een goede manier worden aangestuurd. Dat er dus een begin is van een overname. Ja, jij bent nu uh, in, in het noorden van Irak. Je spreekt ook Koerden. Is daar ook de sfeer zo van? Nou ja, misschien worden wij wel de lachende derde van dit conflict. Misschien levert het wel wat op? Nou, iedereen vindt het heel spannend. Met me, iedereen die hierover spreekt heeft iets van... ja, nou, we herkennen het. Dit hebben wij meegemaakt. En ook, we willen heel graag ons advies geven van... Uh, uh, doe dat en doe dat niet, want uh, nou ja, dan, dan heb je in ieder geval niet... de problemen die wij hebben gehad in het begin. Uh, maar mensen kijken er tegenaan van... ja, nee, kijk, dit is dan toch een stap op weg naar de droom. Dus misschien toch de lachende derde in het Syrisch conflict... Uh, de Koerden. Judith Neurink, hartelijk dank... Uh, voor deze toelichting op de Syrische situatie... vanuit het noorden van Irak. Dankjewel. Oké, okay, geen dank. Ik denk dat ik een rij ga... ik de bike uit de schad...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 Ik denk dat ik ga voor een rit. Ik denk dat ik voor een rit. Ik denk dat ik ga voor een rit. Luca Bloom, de rit, hij is vaak te gast geweest in het oogen, bij het gewoon en kerel kan niet anders zeggen. Arjen Erkel, welkom in de studio, want uh, we gaan het hebben over de potentie van Dagestan uh, als toeristische trekpleister. En toen moesten we meteen aan u denken Wat eigenlijk raar is, want u heeft daar heel lang ontvoerd gezeten. Wat verband heeft u eigenlijk met dat land nu? Ja, uh, ja mijn vrouw komt daar vandaan en zij gaat daar af en toe nog naartoe. Dus uh, hoe, je, hoe ik het ook wend of keer, uh, ik heb altijd nog een band daarmee. En ook een soort blije associatie dan? Ja, ja het is niet alleen maar negatief. Nee, het is niet iets van. Dat is mijn favoriete land of zoiets geworden. Maar het is niet dat ik daar negatief over denk. Niet zo dat als iemand de naam noemt, in ieder geval, dat er meteen als een soort brandwond is. Nee, nee, nee, zeker niet. Riek Smeet zit in de studio in Limburg. Hij komt er vaak. Hij werkt voor UNESCO. Hij is deskundige over het gebied. Goedenavond. Goedenavond. Laten we even positief beginnen. Want er zijn natuurlijk altijd heel veel bezwaren te noemen, ook aan deze regio. Maar... maar Stel, het wordt een toeristische trekpleister, wat nu het grote plan is. Hoe is het weer daar bijvoorbeeld? Ik zag dat het nu 30 graden was. Nou, dat, dat lijkt me vast goed. Ja, het weer is over het algemeen uh, goed in de Noord-Kaukasus. Uh, in de winter is het mooi koud. Men wil daar veel skioorden gaan aanleggen. Internationaal toerisme daarheen halen. En in de zomer is het uh, aardig warm. Niet te warm aan de noordkant van uh, de bergen. Dus dat is allemaal heel positief. De bergen zien er mooi uit. Uh, hoger dan de Alpen. En uh, nog vrij onbedorven. En daar houdt het uh, positieve deel van het plaatje ongeveer op. Ja, en de stranden. En toch maar even bij het positieve blijven, Arjen Erkel. Ze hebben daar stranden. Hoe, ja, hoe zijn die? Ja, het zijn niet van die hele mooie witte ja, stranden met palmbomen. Maar je kan er wel liggen, veel rotsen. Uh, en, en, en het is geen uh, heel zout water, het is een soort brakwater in de Kaspische Zee. Uh, met, dat vind ik ook een voordeel. Met zeehonden en uh, noem maar op. Maar ja, het vreemde was toen ik daar was, dacht ik ook van waarvoor hebben ze dat nou niet iets meer ontwikkeld? En tijdens de Sovjet-Unie-tijd uh, hebben ze daar wel een soort kuuroord van gemaakt en dat allerlei kinderen daar naartoe gingen. Maar om te zeggen, hey, het, is daar, het was er toen al ja, een soort trekpleister, uh, voor westerse mensen zeker niet mee. En het eten, want dat is natuurlijk ook belangrijk op vakantie. Riek Smeet, wat, wat is nou een typisch Noord-Kaukasisch gerecht? Nou, als je meer aan de westkant bent, dan is het uh, kip in een dikke rode saus. Dat is wat uh, in de tja gebieden uh, veel gegeten wordt. En meer naar het oosten uh, neemt het schaap het langzame, zeker het over. En... Uh, dat zal Arjen Erkel ook wel kunnen bevestigen. Die daar wordt heel veel gedaan met schapen. En uh, er zijn bepaalde soorten deegwaren die daar nogal in trek zijn. Maar ik neem aan als het internationale toerisme ontwikkeld gaat worden. Dat de Russische keuken stevig uh, aan de man gebracht zal worden. En ook de internationale keuken. Arjen Erkel, uh, nog andere gerechten geproefd daar behalve kip en schaap? Nou, ze hebben natuurlijk, uh, dat noemen ze dan Sarslik. Uh, dus, ja, heerlijke barbecue. Uh, plof, het niet, komt niet echt uit die regio, maar het is overgebracht... vanuit centraal azië dus een soort pilaf, hè. Plof, pilaf. En de naam alleen al is ja, toch wel iets om te proberen, natuurlijk. Ik heb een bord vol met plof. Nou ja, wie wil dat nou niet proberen? Ja, en dan, ja. En dan de vrouwen. Want, want hoe, hoe ziet een noord caucasische vrouw eruit? Is, is dat ook een reden om er naartoe te gaan? Ja. Nou ja, ik, ik ben er met één getrouwd, dus... Ja, ze zijn toch wel donker. Maar dat donker. Kan, kan een atypisch exemplaar zijn geweest, natuurlijk. Ja, nou... Donkere kijk. vrouwen? Ja, wel, ze zijn van nature toch iets donkerder. Hè. Ze worden in Rusland ook de, de zwart konten genoemd. Een beetje discriminerend. Maar ja, je hebt ook blonde vrouwen met, met blauwe ogen... en, en nou ja, een hele donkere, donkere gelaatstrekken. En de mannen, voor, voor de vrouwelijke luisteraars? Ja, wel iets, iets ma meer macho dan de Nederlandse man. Uh, nou, vaak wel donker haar ook, dus... Ja, wellicht ook aantrekkelijk, maar ja, dat zijn dan uh, wellicht de positieve kanten. Nou, ja. dit is en, en ook uh, mooie steden en mooie cultuur. Maar goed, dan stel je gaat er naartoe als uh, westerse toerist... en dan, dan loop je je hotel uit. Riek Smeets, wat is het meest waarschijnlijke dat er dan gebeurt... Wel, uh, als je dat nu doet, moet je heel erg op je tellen passen. Maar Moskou is van plan om de zaken groots aan te pakken. Er is al voor meer dan 6 miljard dollar aan contracten gesloten... tussen een bedrijf dat heet North Caucasus Resorts... Uh, met vooral buitenlandse investeerders. Frankrijk zit er al in, Italië zit er in, China, Singapore. En Resorts, en... dat, dat klinkt alsof ze dan echt hekken willen gaan bouwen... met uh, um, gewapende mannen die, die een paar... Veilige plekken gaan aanwijzen? Uh, deels is dat ook zo. Er zijn zeven of acht plaatsen aangewezen waar op hele grote schaal sk uh, skioorden gaan worden gebouwd, die ook in de zomer door toeristen gebruikt kunnen gaan worden. In bijna alle deelgebieden van de Noord-Caucasus, behalve in Kushetië en uh, Tsjetsjenië. Maar er is juist een tender uitgeschreven, en daar hebben we onder andere Fransen en uh, Israëlische beveiligingsfirma's uh, op ingeschreven. En die worden verzocht om de veiligheid te komen helpen garanderen. Naast natuurlijk het Russische leger dat zijn bijdrage zal leveren. In en rond die toekomstige orde. Dus maar aan... we hebben het niet over uh, uh, zachte aardige jongens, kleine jongens. Arjen Erkel kent ze beter dan wie dan Bieden ook in Nederland. Is daar één beveiligingsbedrijf tegen opgewassen? Ja. Nou ja, kijk, ik, op dit moment zou ik nog niet uh, aanraden voor mensen om daar naartoe te gaan. En nou ja, het zijn natuurlijk wel uh, hevig bewaarde, uh, zwaar bewapende rebellen. Ja, vanuit Dagestan, als je Over wat voor rebellen hebben we het? Wie, wie vormen allemaal het gevaar? Ja, dat is ook moeilijk te zeggen, maar vaak zeggen zij dat zij de islamitische rebellen zijn. Ze willen toch een soort... Nou, niet een soort, ze willen weer een islamitische staat vestigen... en een soort Verenigde Staten van uh, de noord -Caucuses. Nou, Het is begonnen in Tetsjeni, maar het is overgeslagen naar Dagestan, naar Ingusetië, ook Kabardino-Balkaria. Daar heb je nu ook al um, ja, rebellengroepen. Dus eigenlijk die vlek van ja, onveiligheid die, die breidt zich alleen nog maar uit. En, en dat is best wel een, een moeilijke zaak om tegen te vechten. En een, en een Westerse toerist is een prachtig doelwit... Ja, net als een uh, uh, hulpverlener. Ja. Ik, ik denk dat, dat, dat je zeker uit moet kijken van uh, ja, met wie ga je om. Dus een soort embedded tourism zou ik dat dan willen noemen. Hè, zoals je dat ook hebt met, met embedded journalism. Misschien dat dat werkt. Maar, maar dan moet je wel uh, langs die randen van dat embedded tourism... Uh, dikke muren bouwen en uh, goede soldaten zetten. Ja, blijft uh, zeker op dit moment lijkt het mij gewoon nog te gevaarlijk. Maar ik, ik weet niet hoe meneer Smeets erover denkt. Ja, meneer Smeets, want de Russen stellen 1 miljard euro ter beschikking. Dat, dat is toch een fix bedrag, lijkt me. Ja, en er zijn nog veel grotere bedragen door de Russen ter beschikking gesteld. En er zijn mensenrechtenorganisaties die deze ontwikkelingen ook positief eh, bekijken. Want er is natuurlijk onrust in de Noord-Caucasus. Deels eh, zijn dat inderdaad mensen, islamitische opstandelingen die een Caucasisch Emiraat willen vestigen. Maar de onrust wordt deels gevoed door grote werkloosheid, door uitzichtsloosheid. En het idee is om heel groots te investeren... 300.000 banen te scheppen... 20 miljoen toeristen uiteindelijk in 2020 per jaar naar het gebied te halen. En men hoopte dat op deze manier... Ook Daar de zit daarin... ook wel flinke hoop voor zo'n land, voor zo'n gebied. Als Daar dat kan... zou lukken. Ja, want de infrastructuur zou verbeterd worden. vliegtuigen, Vliegvelden zouden uh, verbeterd worden. En dat zou dus inderdaad... Uh, kunnen gaan helpen. Het is koffiedik, kijken om te zeggen of het zo gaat lukken. Maar eh, Moskou heeft eh, ongetwijfeld andere bedoelingen nog dan alleen die ontwikkeling van het toerisme. Ook de ontwikkeling van dit gebied. En de hoop daarmee wat angels uit het vlees eh, te halen. Van al diegenen die daar eh, ontevreden zijn en eventueel gewapende groepjes eh, zouden kunnen gaan eh, volgen of vormen. In Erkel, klinkt het hoopvol? Nou ja, het is in ieder geval wel een, een goed idee. De regio heeft potentieel. Alleen, ja, uh, ik denk dat acht jaar wat, wat kort is. Maar het is zeker het proberen waard. Hè? Want, want wat, wat meneer Smeets ook zegt, het is daar economisch nog achtergebleven. Veel werkloosheid. Nou ja, dat zijn natuurlijk ook bronnen voor so sociale onrust. En op, op die manier met werkgelegenheid en mooie... Mooie toeristische orde aanleggen, zou je dat kunnen verhelpen. Hoe is het om daar terug te zijn? Want je bent één keer terug geweest, of, of meerdere keren al ja, misschien? Nee, twee jaar geleden ben ik in de buurt van geweest in Karachai-Therkesh. ligt, nou zeg, 400, 500 kilometer naar, de, naar het westen. Dus echt in het midden van de noord -Kaukus. En voor mij was het wel weer interessant om daar te zijn. Maar je hebt twintig maanden uh, vastgezeten, je bent ontvoerd geweest. Loop je dan daar gespannen rond van, als me dat maar niet weer gebeurt? Ja, tuurlijk, maar het is ook wel een van de veiligste regio's hoor, van, van de Noord-Kaukense. En we waren ook ja, embedded, hè? we hadden goede contacten met hoge mensen in de ja, politieke uh, omgeving daar. Dus, dus dit keer beter beveiligd? Ja, zeker, zeker. Je hebt ook een shirt met uh, Russische of Caucasische letters. Wat staat er? Russisch nee, Russische, in... ja, daar staan op de achterkant en een soort worsteltoernooi. Worstel, uh, het zijn daar vaak mensen die, nou ja, wor, de grote worstelaars uh, van de wereld komen uit de noord caucasus En ja, dit shirt heb ik ooit eens een keer gekregen En wat is, de, wat is de tekst? Ik ging naar de Kaukasus en bracht alleen dit shirt mee? Of? Nee, nee, nee, het is iets van de, het, het internationaal uh, toernooi om te worstelen en, en dan een van de grote namen vandaag, standen, Ali, Ali, Ali Aliyev. Dat was een grote worstelkampioen. En ga je weer terug? Nou, de komende maanden, jaren heb ik nog geen plannen, nee. Het is toch niet echt, echt je favoriete vakantieland geworden? Nee, nee helemaal niet. Nee, verre van dat. Maar, oh, ja. maar nogmaals, hè, elk land zitten wel eens een paar mensen, ja zwarte schapen, zeg maar. Dus, maar het is niet zo dat die hele regio met vervelende mensen... Ja dat daar vervelende mensen wonen. Natuurlijk, ook in Nederland hebben we vervelende mensen... maar ze zijn juist gastvrij. Hè? Bij mij ja, iets, iets te gastvrij dan. Maar over het algemeen is het ja, wel een <laughs> gastvrije bevolking. Dank dat je te gast wilde zijn, Arjen Erkel en uh, Riek Smeets. Uh, ook deskundig van het gebied de Noordelijke Caucasus. Dank jullie allebei. Ja, graag gedaan. Ja, graag gedaan.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 They got none oh, oh. Stay with me oh, let's just breathe Ooh. Practice all my Never gonna In this world, to make me believe, stay with me. oh, all I see. Did I say.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 Come cleaner. Just Breathe van Pearl Jam. En morgen staat de Pearl Jam-zanger Eddie Vedder. Twee keer. Dat is dus morgen en overmorgen. In een uitverkocht carré in Amsterdam. En daar in Amsterdam in de studio zitten journalist Leon Verdomschot en schrijver Rob Wouwmans. En die zullen er beide avonden bij zijn, want het zijn enorme fans. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Hoe, hoeveelste keer wordt dit dat jullie uh, Pearl Jam of Eddie Vedder live gaan zien. Ik heb vanmiddag nog even geteld... en samen met de solo-show van Eddie Verde... kom ik volgens mij op 11, dus dan wordt het morgen 12 en 13. Dit was Rob Roumans en Leon van Onschot? <laughs> ik heb helemaal niet geteld, weet ik niet. Een keer 20, 25, 20, 25 keer? Maar ik weet niet, maar dat zijn niet om Rob te overbluffen... maar ik heb het niet bijgehouden. Maar ik volgde ze wel al vanaf 1992... De, de keer dat Pearl Jam op Pinkpop stond... en meteen doorbrak in Nederland. Daar was ik toevallig ook bij. Ik heb ze daarna nooit meer gezien... Wat mij is bijgebleven, een, een band, een, echt een band, een bandje... Met een enorme energie, een, een drive, een, een, een, een honger. Een, een band die, er, die, die daar echt voluit stond. En toen die zanger die de moed had om van een of andere hijskraan... zo het publiek in te donderen. Een ja. legendarisch concert. Ja, de beroemdste sprong wel uit de geschiedenis van Pinkpop inderdaad. Ja, ja dat, dat was moedig. Toen was, toen was het een bandje. Echt een, echt een bandje. Is het, is het gelukt om dat te blijven? Zijn ze nog zo puur als toen? Ja, uh, kijk, ze waren toen heel jong en ze waren inderdaad die, die energie die je toen zag op het podium, dat, wa dat was kenmerkend en dat heeft ook wel, uh, heeft, heeft zeker twee, drie jaar geduurd of misschien wel iets langer. Uh, maar ze zijn daarna wel langzaam, uh, uh, door, door, de, door, de over, de, door de roem waarmee ze overvallen werden, door de, door de extreme commerciële uh, het succes, etcetera, zijn ze wel veranderd. Ze hebben zich geëvolueerd tot, tot een hele volwassen band. En uh, ze springen niet meer zo enorm uh, op podium als, als ze in 1992 bij Pinkpop deden. Niet meer van de hijskraan af. Ja, die verder springt niet meer van de hijskranen af. Uh, maar dat, is ook, dat, ja, dat zou wel vreemd zijn op deze leeftijd. Maar, uh, dus, t, ja, ze, zijn, ze zijn nog steeds heel energiek. Er zit nog steeds heel veel passie in. Er komt vuur van het podium af. Uh, alleen uh, op een hele andere manier dan, uh, dan jongens van 5, 26 dat doen. Ja, ja, maar wel nog steeds echt. Want jij noemt het bandje. Het is nog steeds wel een band. Maar ja. dat, dat gevoel van vijf, Het zijn er nog op één na de drummer na dezelfde die er toen stonden. Dat hebben ze wel echt vol weten te houden. En dat, Ik vind het, dat je dat heel erg ziet. Terwijl al die bands met die. Dat was een grunge, hè, dat was de muziek die afrekende met de jaren 80. De rauwe gitaar ook. Dat was natuurlijk Nirvana en Pearl Jam waren dan de twee grote voorlopers daarvan. Ja, met Nirvana is afgelopen, dat weet iedereen natuurlijk. naar de zelfmoord van Kurt Cobain. Maar al die andere mensen zijn verdwenen. En sommigen zijn daarna weer opnieuw bij elkaar gekomen. Maar Pearl Jam is eigenlijk gewoon heel steady. En steeds meer in de luwte voor het grote publiek. om de twee, drie jaar een goede plaat blijven maken. En altijd blijven spelen. En dat zie je wel, vind ik. Mensen die heel, heel goed op elkaar ingespeeld zijn. En nog steeds. Met heel veel plezier daar staan. Ja, Rob, jij, jij beschrijft in, in, in het uh, tijdschrift Park hoe je gevangen zat in een rotdorp. waar je eigenlijk weg wilde met een houthakkers-shirt. waar veel gezopen werd en waar alle jongens de enige hoop die ze nog hadden kwam, zo'n beetje van Puljam. Waarom dan net Puljam? Uh, ja de, de, de, wat mij, Ik luisterde al een, een tijd daarvoor ook naar Pearl Jam... maar dat bleef toen een beetje op de achtergrond, een beetje aan de oppervlakte. Dus ik kende veel nummers, ook tijdens studententijd tijdens kaartavonden... luisterde ik veel naar Pearl Jam. Dat bleef allemaal een beetje op de, aan de oppervlakte zitten. Het ging niet de diepte in. En in een in periode, en ik meen dat in... Rond 2000 is geweest, uh, waarbij het allemaal iets minder uh, voorvaarend ging dan daarvoor. Uh, luisterde ik die cd's en ineens kwam het binnen. En de teksten, de muziek, eigenlijk alles, maar ook vooral de passie en het vuur... Uh, kwam toen binnen. Alle nummers kende ik al. Maar die diepere laag, die, ja, dat vuur wat, hè, waar het om gaat, dat, dat, dat, zag ik, dat voelde ik toen branden. En vanaf dat moment werd, het, uh, werd, ik, werd ik echt een liefhebber daarvoor. Was het gewoon leuk... En jullie, jullie reizen ook samen de band na in Europa. Uh, jullie vriendschap is een beetje gebaseerd op Puljam. Op naast natuurlijk andere dingen. En Rob, jij, jij twittert ook teksten van, van Puljam. Maar wat, wat is het nou uiteindelijk dat Puljam anders maakt dan, dan andere bands? Of is dat niet te omschrijven? Of is dat gewoon maar wat? Iets, iets wat toevallig op een bepaald moment in je leven binnenkomt? Nou ja, als ik van mezelf spreek, dan kan ik allerlei argumenten aandragen. Maar die zou je net zo goed kunnen. Zou jij dan kunnen zeggen: Ja, maar dat heeft die en die band er ja, ook. Dat is, ook. Dat, dat is persoonlijk, dat zijn zinloze discussies. Maar... Ja, precies. Dat heeft ook bijvoorbeeld bij met mij met, bijvoorbeeld met de stem van Eddie verder te maken. Ik denk als Eddie verder het verzamelde liedwerk van, eh, van Nick en Simon zou vertalen en zingen. Zou ik nog steeds vermoeden dat het heel diep was. Zijn stem raakt mij gewoon heel erg. Vind maar ik jullie, jullie doen een beetje voorkomen. En, en dat vind ik fascinerend. dat, dit, dat deze band wezenlijk... Anders is dan andere bands, omdat zij niet een soort super act zijn geworden. en omdat ze niet uh, in het grote circus mee zijn gegaan. Nou, ja, dat is ook zo. Dat is een band. Bedoel, bij Pulcham draait het alleen maar om de muziek. Ik bedoel, ze hebben geen show, ze hangen vier spots op. en dat is een lichtshow. En ik, hoorde, ik, ik las laatst een interview met Gavin Friday, die artiest. en die, die, die vertelde dat hij niet hield van de shows van Bruce Springsteen. waar ik Pulcham heel erg verwant mee vind. omdat hij zo. Hij, er is niks te zien. Je ziet alleen maar vijf mannen in een hemd. en dat hemd wordt steeds donkerder van het zweet. En toen dacht ik, ja, dat is nou precies wat ook voor Pearl Jam nou, ja, geldt. En dat is precies wat ik wil zien. Dat is het enige wat ik wil zien. Ik wil gewoon mannen zien die zwoegen, die muziek maken vanuit hun hart. En een zaal die ademloos meeluistert en uh, op gereden momenten alles meezingt. That's ja, it. dat is dat niet. Wiel, Wiel, jij bent ook een enorme Springsteen-fan. Jij, jij uh -huh. reist, ook, reist ook de hele wereld af om Springsteen te zien. Zie jij die, die vergelijkingen ook? Ja ik, echt, ja, ik vind dat echt verwante artiesten. In, in veel allerlei opzichten. Ook een sociale betrokkenheid. Het belang van de teksten. Het feit dat ze heel groot en meeslepend kunnen spelen. Maar ook, Springsteen heeft ook een carré gestaan. Dat hij ook alleen met een akoestische gitaar overeind blijft. Ik zie enorm veel over, uh, verwantschappen tussen die twee. Maar het zijn ook allemaal natuurlijk gewoon toch rockmiljonairs. Die, die ook wel een beetje met de commercie mee moeten gaan, of niet? Nou, ze zijn zeker miljonairs. Ze hadden het wel echt extreem slecht geregeld voor zichzelf hebben... als nou al die verkochte plaatsen ja, die nog geen miljonair waren. Dat hoef je ook niet van ze te vragen om het slecht te regelen. Er is ook, ook niks idealistisch aan om, om arm te blijven. Maar in hoeverre kan het wat Pearl Jam wil? Echt blijven in, in zo'n circus? Nou, wat belangrijk is, in ieder geval voor mij... Is, is helemaal geen probleem als je miljonair bent. Ik gun het je van harte. Maar ik vind het erg interessant om te zien... wat onder andere Pearl Jam doet met al die miljoenen. Ze lopen er nog steeds... Nou, ze lopen er ronduit slecht gekleed bij. Uh, er is geen enkele Hollywood uh, uh, vibe hangt er om de jongens heen. En ze, ze zetten heel veel geld in op, op goede doelen. en ze spelen heel veel concerten per jaar voor, voor goede doelen. En ze zetten zich actief in voor maatschappelijke problemen en ook voor de politieke. En dat zijn dus. Uh, het, gaat, het gaat er ook om hoe gebruik je die invloed en het geld en dus de macht uh, om een boodschap over te brengen. En dat is in mijn ogen vaak het verschil met andere grote artiesten... Um... Die niks meer te melden hebben en gewoon ouwe, luie ja. rocksterren worden. Ja, ik zou echt geen reet interesseren als Eddie uh, verder tien Porsches in zijn garage heeft. Van mij mag die. Nee, ja, dat, dat, nee dat soort dingen. 10, nee, nee. Als, als ik het liedje leuk vind, dan mag die van mij twaalf ja. Porsches kopen. Maar die, ja. die worsteling met de, met de massa, dat, dat hebben zij... Meer dan welke rockband denk ik meegemaakt in 2000 Zeker. op Roskilde. Negen ja. doden die ja. verdrukt raken in, de, in het publiek. Hoe, hoe zijn ze daar als band mee omgegaan? Ja, het was natuurlijk een groot doel. Het is natuurlijk het nachtmerk van iedere band. Volgens mij van iedereen die massa evenementen uh, organiseert of daar zelf optreedt. Het uh, is ook buitengewoon naar altijd om te zien... wat er met een massa gebeurt als er paniek uitbreekt. Maar zeker in het geval van Pearl Jam... bent hij sowieso al moeite had met die massa. Ik bedoel, dat optreden wat jij hebt gezien op Pinkpop in 1992... daarna was een fantastisch interview met Jan Douwe-Kroeske... met Eddie Verder, die nog helemaal beduister stond. Die had dan zelf Polaroids gemaakt van het publiek. Die liet hij in Jan Douwe-Kroeske zien... En hij zei toen zo stamelend van, ja yeah, we are used to small clubs... and we want to go back to small clubs. Dat is natuurlijk nooit meer gebeurd. Dan hebben ze er best wel wat jaren over gedaan... voordat ze zich daar een soort, van mee, ja, een soort vrede mee hadden. Van, oké, okay, we zijn nu eenmaal een grote band... en we spelen voor grote massas. Het moet nou, en dan gebeurt er dat. Nou, dan gebeurt er dat, ja. Hoe zijn ze daarmee omgegaan? Hebben ze daar muziek over gemaakt? Of? Ja, achteraf gezien is dat een periode geweest... waarbij Pearl Jam uh, eigenlijk had kunnen breken. En uh, ze hebben het ook heel moeilijk gehad. Uh, ze hebben daar uh, voor mij ook een periode lang niet opgetreden. Uh, ze hebben heel veel met elkaar gesproken en ze zijn ook met de familie van de, van de overledenen zijn ze opgetrokken. Kortom, dat is een proces geweest van een aantal jaren. Waarna vervolgens een heel goed album is gekomen, waar, waaraan je wel heel goed kunt horen dat de heren niet blij waren. Het was, een zou bijna willen zeggen, een therapeutisch album. Met een heel mooi nummer erop, dat heet Love Boat Captain, waarbij een hele subtiele verwijzing wordt gemaakt naar de negen overledenen. Ze noemen noemden daar uh, Nine Friends We Never Know. En dat is iets. Uh, uh, ja, de, de, de, toch weer door muziek en door op te treden... hebben ze zich daar overheen gezet. Of, ja, nog steeds, het, het speelt nog steeds, maar ze hebben zich daarmee... Uh, die muziek toch aangegrepen om daar, om daar overheen te komen. En dat is ja. tot nu toe gereciteerd in prima materiaal. Voordat we er een heilige leven van gaan maken... elke artiest oh. maakt ook wel eens gewoon een plaat die, uh, die een <lacht> beetje bakker is. <laughs> ja. En uh, we hebben die toevallig ook weten te vinden van, van Eddie Vedder op de ukelele. Laten we eens luisteren.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 I'm alone as blue as can Zeggen dat het bagger is en het dan wel helemaal uitdraaien. <lacht> dat is natuurlijk ook niet heel consequent. Maar Leon, dit is niet ja. zijn beste werk, hoop ik. Nou, je zag Rob en ik niet helemaal <lacht> over eens. Kijk, ik, bedoel, ik vind Eddie verder wordt zijn stem... Ja, je hoort het zelf, zijn stem wordt steeds dieper. En st hij gaat langzamerhand richting Leonard Cohen. Ik denk dat hij zo ook eindigt met zo'n hele mooie bronzige stem. Alleen die, die, ja, die zorg van hem die, voor de, zeg maar de zwakkere in de samenleving... waar Rob en het zo over had... die behelst inmiddels ook de, de, de, de zorg voor de zwakkere... onder de muziekinstrumenten. En hij heeft zich ontfermd over een... Ja, het is een soort vergeten instrument, de juke ja dat, Ik vind dat persoonlijk na, nou, ik denk na de Did You We Do en de pandfluit wel het meest onnozele instrument dat ooit gebouwd is. En hij heeft een hele plaat gemaakt, alleen maar op dat, op dat ja Ik toch. kan die plaat niet uitluisteren, maar Rob is er iets minder... Uh, nou, negatief. toch heeft Bruce Springsteen uh, zich zeer loofd uitgelaten... over het feit dat Eddie Verde zich ontfermd heeft over de ukulele. Maar Leon heeft uh, in grote lijnen wel gelijk. Het is, een, uh, het is een album met 18 nummers waar alleen de ukulele op gespeeld wordt. En daar zitten vijf, uh, denk ik, ongeveer vier, vijf... hele goede nummers op. En, en de, de, rest, rest, uh, de rest dit <laughs> een hey, stuk er eentje van was. Ja. En morgen carré met, met uh, misschien ook wel heel veel nummers met de ukerleden en een kaartje van 86 euro. Dat, dat past toch eigenlijk niet bij, bij Eddie verder? Was het, was het maar 86 euro. Hoeveel was het dan? Nou, nee, niets meer op, maar. Dat, inderdaad, dure kaarten. Ja. ja, dat is toch jammer. Dat is jammer en uh, dat, dat is ook wel enigszins te verklaren. Uh, het is een dure productie en er zijn een, maar slechts vier of vijf optredens in Europa. Dus dat is nou goed. Het is op, op bepaalde fronten wel te verklaren. Ik weet ook dat Elvis Costello vier jaar geleden in Carré de show deed en die kaart kostte 140 euro. Kortom, er zijn genoeg Maar ja, hey, Zij zouden maar is, de kaartjes goedkoop houden, want wij zijn ja. van de fans. Ja, kom nou toch. Daar, ja, ja, maar we ik wel. verwacht echt niet dat Eddie verder naar Krat-Bier en een Boekenbond komt spelen. Nee, oké, okay. nogmaals, dat hoeft niet. Maar zie je, je gaat toch een beetje in het circus mee uiteindelijk. <laughs> ik Eddy Verder zijn geld. Ik heb, ik heb veel bijgedragen aan zijn rijkdom. En dat zal ik met plezier blijven doen. En dat moet je ook blijven doen als je <laughs> daarvan geniet. Leon Verdonschot <laughs> en Rob Wouwmans, heel veel succes uh, morgenavond en de avond daarna bij Eddy Verder in Carré. Dank je wel. Ik wens jullie een hele mooie avond toe. Dank je. Oké, okay, hetzelfde. Het is 5 voor 12. Het Cubaanse honkbalteam is zonder Aletmis Diaz huiswaarts gekeerd. Hij is hoogstwaarschijnlijk weggelopen om in Amerika voor het grote geld te gaan spelen. Andy Houtkamp is honkbalcommentator voor de NOS. Goedenavond, Andy. Goedenavond. Jij kent deze speler? Je hebt hem vorige week nog zien spelen in Haarlem. Ja, is een goed? aantal keren. Ja, het is een. Uh... Een infielder, het is geen werper, maar het is een infielder en uh, het is een goede, goede honkballer. Ja, dat zijn die Kubanen allemaal, want het is uh, van kinds af aan wordt het daar met de paplepel ingegoten. Gebeurt het vaker dat ze vluchten? Nou, uh, voor wat wij weten, want je weet het niet altijd, maar in de afgelopen drie jaar is het nu voor de derde keer dat een Cubaan weggaat. Uh, twee keer in Rotterdam bij het World Worldport Tournament, waar de Cubaanse nationale ploeg uh, toen speelde in 2009. Uh, met, met ronkende motor uh, voor het hotel stond daar een uh, auto klaar. En uh, verdween een speler die uh, dit jaar, of nee, vorig jaar een contract voor 30 miljoen heeft getekend. En vorig jaar is er ook een, Amerikaans, of een uh, Cubaanse honballer gevlucht. En die heeft uh, begin van dit jaar voor 6 miljoen een uh, lucratief contract in Amerika getekend. Gaat het zo makkelijk of worden ze toch wel bewaakt uh, in Den Vreemde? Ze worden bijzonder uh, streng bewaakt en de paspoorten worden ingenomen. Dit zijn uh, zaken, als dat lukt, dan is dat uh, heel secuur en heel goed voorbereid. Uh, want deze spelers, dit zijn de beste hongballers ter wereld, amateurs... Uh, die willen ze graag hebben in Amerika. En hoe gaat het dan verder? Want wat, wat voor toekomst gaat deze dias tegemoet? Ja, uh, ik denk uh, dat hij hoopt uh, heel gelukkig te worden. In ieder geval hoeft hij zich geen zorgen om geld uh, te maken. Want als jij in het uh, Cubaanse nationale team speelt dan kun je zo in de allerduurste en rijkste clubs in Amerika spelen. Dus wat dat betreft is het geen probleem. Een uh, groot probleem is het wel voor de achterblijvers. Uh, familie, uh, gezin bijvoorbeeld, die worden extra in de gaten gehouden dan op Cuba. En al dat geld wat deze jongen eventueel zou willen overmaken naar Cuba... ja, dat uh, komt niet bij uh, zijn ouders, uh, CQ, vrouw, vriendin uh, of wat dan ook de, uh, aan. Dus hij heeft wel echt gekozen voor de carrière en niet voor ja. uh, de familie? Ja, afschuwelijk eigenlijk, als je er goed over nadenkt. Die speler die in 2009 eh, Nederland ontvlucht is... Eh, liet op Cuba een eh, zwangere vrouw eh, achter. En dat kindje heeft hij, dat daarna geboren is, nog niet gezien. Nou, we gaan nog horen van deze Diaf en die Houtkamp. Dankjewel. je Graag gedaan. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Het Oog op Morgen. Morgenavond zijn we er natuurlijk weer. En zometeen in Casa Luna praat Colette van der Ven met Tiers Bakker. Hij is filosoof en ze gaan het hebben over het neoliberale denken. Ik wens u nog een hele mooie nacht. Goeie nacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen heb